Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM regio radio.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 elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Naast ons zit Timo Greven, makelaar in Zandvoort. Goedemorgen Timo. Gerrit heeft jou eigenlijk uitgenodigd om te praten over de woningmarkt in Zandvoort. Ja. Hoe is het met de woningmarkt in Zandvoort? Nou, die is volop in beweging Hans. Ja, toch wel? Ja, zeker. Zand is nog steeds ontzettend populair. En ja, er gebeurt heel veel eigenlijk in alle prijssegmenten van appartementen ja. ja. tot, tot de villa's. En uh, ja, de, de kopers komen eigenlijk uit alle windstreken. Ja, maar ik, ik, ik, uh, ik, ik zag dat er nu nog ongeveer 120 woningen te koop staan. Klopt dat in heel voor Dat klopt, je bent goed op de hoogte. <laughs> ja. Maar uh, wat me ook opviel, is dat de gemiddelde prijs uh, is, uh, ligt zo rond de 580.000 euro. Je hebt je erg goed ingelezen. Ja, nou ja, goed. Uh, uh, je is het is een stuk hoger dan landelijk. Ik, hè? Ik kan mensen, ja, het is een, uh, een stuk hoger dan landelijk. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, klopt, klopt. Dat, uh, ja. ja uiteraard ja. Het is het duur om te wonen. Maar is dat niet erg hoog, dat 580.000? Nou, het, is, uh, het, wordt steeds, uh, het wordt steeds hoger. Dus wat we eigenlijk zien is. Uh, dat we ten opzichte van vorig jaar, uh, 2023, was de gemiddelde koopsom in Zandvoort 405.000. 4,5 ton. Uh, ik heb vanochtend <kijnt> de acht transacties uh, meegenomen. Dus de gemiddelde koopsom ligt nu in Zandvoort op 5 ton. Dus iets lager. dan iets lager Wat jij zegt. Ja, het was nog hoger. Maar... Ja, het, het klopt. Je, want gemiddeld is 5 ton met, zeg maar, met alle segmenten. Dus dat zijn de appartementen, ja. villa's, noem maar op. Maar het is eigenlijk veel interessanter om het per segment te gaan kijken. Dus als je over de hele markt kijkt, is de, uh, is de prijs met 10% gestegen. Uh -huh. Dan ga je naar de segmenten kijken, dan zie je eigenlijk een hele andere ontwikkeling. Want dan zie je eigenlijk dat de appartementenmarkt, die is vrij stabiel. Uh, dat is gestegen met een 2,5, 3 procent ongeveer. Uh, maar waar die echte gigantische prijsstijgingen op dit moment zitten... dat zit eigenlijk bij de eensgezinswoningen. Ja? Ja, dus de tussenwoningen, de hoekwoningen en de 201 kappers. Ja, en dat is echt gigantisch. Want uh, als ik die data dan even kijk... want ik hou altijd van data, want dan weet je waar je het over hebt. Uh, in 2023 is de gemiddelde prijs van een tussenwoning in Zandvoort 530.000. Mm -hmm. mm -hmm. Nou, denk je wel nou, dat is wel vrij uh, pittig. Mm -hmm. ja. Alleen in 2024 is die extreem gestegen naar 670.000. Jezus, Dat is 20 erbij. Hoe staat het in verhouding met uh, het landelijk? Uh... Nou, dat staat dus, uh, landelijk gemiddeld is het 10-11 procent wat, wat, wat, wat gestegen is. En als je dan kijkt nu naar Zandvoort, in dit segment is het 20%. Dus dat ja, dat van heel concreet uh, in dat ze met 140.000 euro erbij mm, Denk dat je dat goed. het te maken heeft met de populariteit van Zandvoort de, de, door de Formule 1? Uh, zeker, zeker, ja. zeker. Ja. Want ik, uh, we merken dat het imago heel erg verbeterd is in Zandvoort. Een mm -hmm. uh, leuk voorbeeld is, is als ik bijvoorbeeld tien jaar terug op, op een vrijdag had bezichtigd... Met, met een stel uit Haarlem of uit Amsterdam... Um, en dan belde ik ze maandagochtend op, uh, op. Van, goh, wat vond u de van? Wilt u een bot uitbrengen? Of hey, hoe gaan we verder? En dan zeiden ze, Timo, ja, hartstikke leuk huis. Uh, wij zijn geïnteresseerd. Alleen ik was zaterdag op een verjaardag. En toen vertelden we dat we aan het bezicht waren. En toen vertelden we dat we dus in Zandvoort aan het bezicht waren. Mm -hmm. Hele aan viel stil. <laughs> ja? Ja, wat moet je nou in Zandvoort? Spookdorp, wat moet je daar? Spookdorp? Ja. En als we het nu kijken, nu stond het zo gigantisch populair geworden. Ja. ja, dat de mensen gewoon eigenlijk overal vandaan komen. Nou, en nee, nee, nee, ja? Ja. Bekend, dat stond soms wel bekend. als is het patatendorp ook, hè? Exact, bedoel, exact. Ja, dat, dat is waar. Maar wel, wel. we zullen wel altijd hele goede patatjes zien. Ja, de is dan ver. we kunnen ze allemaal noemen. Maar, ja, maar we uh, waren ja. De wel het ja. beste patatendorp. Ja, ja. het <lacht> beste ja. ja. Hey, maar ja. goed, uh, uh, we hebben het nou overhuis, over een huis van 5, 6 ton. Ja. En ik denk dat jongeren en uh, jonge gezinnen die ja. het uh, gewoon niet kunnen betalen, dat die uh, denken van uh, ga toch eens hebben... Ja. waarom zijn er geen woningen van 2,5-3 ton? Nou, ja, dat is dus een heel groot probleem. Ja, dat is een ja. heel, groot probleem, hè? heel groot probleem. Ja, ze gaan natuurlijk straks ook kleiner bouwen. Hè? Dus minder vierkante meter. Klopt? En, en uh, uiteindelijk gaat het dan over appartementen van, van 40 vierkante meter. Eigenlijk willen de starters dat niet hebben. Nee. Een appartement van 40 vierkante meter. Ik heb 45 vierkante meter. Ik vind het genoeg voor mezelf dan. Hè. Dat ja, goed. Zeker. Ja. Maar een gezinnetje dat is gewoon erg klein. Dat, dat ploog, is klein. Ja. Dat is klein. Ja. Hey, maar euh, euh, euh, het aantal woningen. Want uh, in 2023 zijn er 19 woningen bijgekomen in Standvoort. 19 nieuwbouwwoningen. Hè. Ja, klopt. Nou, dat is, een, dat is toch vervaarloos. dat is helemaal niks. Dat is helemaal niets. Veel te weinig. Ja. ja, veel te weinig. Ja, dus wij, ja, wij pleiten ook echt dat er gebouwd moet worden. Ja, nou ja, dat pleiten ze ook in de gemeenteraad voor. En ja. uh, er zijn natuurlijk heel veel plannen he, in de noord ja, en gigantisch. Uh, ja. uh, bij, bij bij hoe heet het? Uh, en, uh, en waar nu de opvang uh, Oek Oekraïners is. is uh, nou, ja, lijkt ja, dus, ja, maar het is allemaal praten, praten, praten. Ja, en, ja dat bedoel ik, ja. De nationale nou ja, het... volkssport is uh, om bezwaar te maken tegen nieuwbouwplannen. Als ja. Ja. Dus je nadenkt dat de gemiddeld nieuwbouwplan van het eerste plan tot de opleving duurt gewoon tien jaar. Tien jaar? Ja, ja, dat duurt ja, is wel gewoon veel lang. lang. Ja. Hebben jullie het wel eens over met de gemeente als makelaars zijn? Uh, praten jullie er zo? eens? Uh, we hebben contact met de gemeentes. Met, zeker? met onder andere Jan ja, de Zeker. Die, ja, met de wethouder we hebben we dit jaar een uh, heel leuk gesprek gehad uh, op zoek naar bouwlocaties. Wat is er nodig in antwoord. He, dus niet alleen denken aan de starters... want je moet ook denken aan de mensen rond 60 jaar... die willen gelijk, gelijk vloers van. Ja, ja. ja. En als je daar nog een mooie appartementen... van minimaal 100 meter verbouwt... dan gaan zij uit die leuke ja, gezinswoning... De woningen, ja. die te groot is voor ze. Dan komt die gezinswoning vrij. Ja. Dan kan de starters gaan doorgroeien. En dan kan ja. die echte starter thuis want die kan naar een starter ja. wonen. Dus dan gaat die ja. hele keten op. Ja, ja, ja. En dan heb je meteen vijf verhuisbewegingen... in plaats van één nieuwbouw appartement te bouwen... Ja. Waar alleen, pardon, alleen een startsappartement waar ah. een start in gaat. Ja. Maar goed, nu, nu komen er in ieder geval hoofdwoningen bij. binnen anderhalf jaar, waarschijnlijk, bij ja. De Duimwachter. Hè? De Klopt. oude strijder, waar Ger, Ger en ik ons uh, nog gewerkt hebben. Hè? Ja, ja, Ger, ja, jarenlang. <laughs> jarenlang, ja. maar in ieder geval. Uh, binnen anderhalf jaar komt, komt dat. Uh, Klopt. Dat, hè? dat ja. wordt dan opgeleverd. Klopt. Uh, 69 koopwoningen zijn er nog 9 te koop. Als ik me goed, uh, als ik goed ben... Er zijn de laatste 9 zijn te koop: 4 in het middensegment en nog uh, een aantal in het luxe. Ja, ja daar is nu ook een verkoop-event voor, hè, zoals het prachtig ja. in het Nederlands is het uh, nu we aan de gang. <laughs> nu <laughs> aan de gang, tot, tot één uur of zo? Tot één uur. Hè? Op de ja. Loeidaastraat bij Louis uh, Greven. bij voor je We gaan geen reclame de maken de voor, voor uh, Makelaar ja. Begreven, maar het is op de Loeidaastraat in ieder geval. Oké, maar goed. Uh, denk je dat die 9 nog wel verkocht worden? Jazeker. Ja, wat we nu heel erg merken is dat. Met het nieuwbouwplan is, uh, zodra mensen moeten beslissen uit het boekje of van een tekening... Ja, ...vinden ze het heel moeilijk om daar een beeld bij te krijgen. Maar dat project is zo fantastisch. Hè? De, de kelder wordt nu gemaakt, er zit al nu de tweede verdieping onder de grond. Dus nu, ja, potentiële kopers zien nu dat het gaat gebeuren. Ja. En die willen nu niet de boot missen. Dus de afgelopen weekend zijn daar echt nog... Uh, ja, ik was toen bij, uh, bij het eerste. Ja. Uh, uh, hoe is het? Dat jullie dat niet zien. Daar was op die plek zelf. Ja, een uh, uh. Ja, volgens mij wel. Hè. En, en, maar dan hadden jullie ook van die prachtige 3D-billen... Uh, kon je opzetten. Zeker. En dan ja. kon je precies zien uh, waar je Heb Hebben die nu ook uh, op de... Het ligt allemaal klaar. Ja? Oké. Okay. Uh, wilt u het uitzicht zien op de derde verdieping? Ja, of op de, op dat de heb ik toen gezien. Ding, dat vond ik uh, wel erg grappig. Ja. Vrucht, met met, met ja. de 3D-billen. Nou, waar zo wordt ook op zitten te wachten, is die 33 uh, huurappartementen. Zeker, ja. De seniorenappartementen. Senior want daar hoor ik heel veel omheen ...dat mensen daar enorm geïnteresseerd ja. in zijn. Hoeveel ja. aanmeldingen hebben jullie nu? Uh... Nou, dat gaat via ons... Uh, ...dat gaat niet via ons, Dat gaat oh. via pre-wonen. Oké. Okay. Uh, oh, pre-wonen We Ja, verzorgen daar de veren van oh. de seniorenwoningen. Het ah. klopt, zegt. heel veel mensen denken dat wij die veren doen. Dat dacht ik ook, ja. Ja, ja. maar dat verzorgt pre-wonen. Ah. Maar uh, wij merken ook dat er heel veel vraag is... Want veel mensen denken dat wij die ver. Ja. Uh, maar dat is ook zoiets: er moet niet alleen koopwoningen gebouwd worden, maar er moet ook huurwoningen gebouwd ja, worden. Ja, ja, want niet ja. iedereen wil kopen. Nee, er zijn klopt. ook mensen die willen ja. huren. Ja. Die willen flexibel blijven. Of van huis voor huis verkopen en dan uh, verder gaan huren gewoon. Het laatste jaar. Parkeermogelijkheden zijn ook bijna niet meer te kopen. Nee, nee, nee. Dat, uh, nee. Ik, werd, uh, ik had me ingeschreven bij een andere makelaar. Ja. Uh, die die uh, garages deed. En toen werd ik teruggebeld. Toen ze: Nou, we hebben een garage voor u op het Venemaplein. Ja. En uh, ik zei: Nou, wat leuk. Uh, wat, uh, gaat het, uh, wat gaat het kosten? Ja. Zegt ze: 50.000 euro voor, voor een uh, afgesloten ja. uh, ding. Zonder licht, zonder water. Uh, ja, garage. Dus dat exact. gaat al voor 50 rug. Gaat het eruit? Exact. Onvoorstelbaar. Ja, die die, die garages op het Venemaplein. hebben de laatste drie jaar ook een gigantische waterstijging gemaakt. Ja. Het is Ongelooflijk, on hè? Ja. Ja. Ja. En ze worden ook gewoon verkocht. Ja. Dus het ja, is niet zo van 50.000 zetten te kopen en we zien wel of het verkocht wordt. Maar ze worden nog verkocht. Al. Ja, bijzonder. Ja. En gaat dat nog stijgen, denk je? Die prijzen? Um, nou, ja wat wij gewoon zien is dat, dat is, wat, als ik het overstander heb, is dat de prijzen gewoon uh, nog steeds verder stijgen. Ja. Uh, ja. Um, die appartementen, die is wat gestabiliseerd. Uh -huh. Dat is ook een beetje per type appartement. Hè. De, uh. Is die wat kleiner, dan is het wat minder animo. Maar, maar dan praat je ook over de flats uh, uh, in de Vergala -straat. Dat noemen je nou, ook ja, appartementen. Over, over de hele markt eigenlijk. ja. Over ja. De hele markt. ja, ja. ja, ja. Nou zijn er ook uh, mensen die zeggen... we moeten veel meer sociale uh, uh, woningen krijgen. Exact. Andere mensen zeggen van... er zijn al heel veel sociale woningen in Zandvoort. Komt dat over niet? Nou er zijn veel sociale woningen in Zandvoort. Alleen uh, er is zoveel vraag naar sociale woningen in Zandvoort. Ja. Dus dat er sociale woningen moeten gebouwd worden. Vrije sector woningen moeten gebouwd worden. Van uh, alles eigenlijk. Al, alles de moet gewoon, de, de, die schop moet de grond hebben. Ja, er zijn nu 9828 woningen in voor. Ja. Ik, heb, ik heb ze allemaal geteld. <laughs> uh, waarvan vijf, <laughs> 4500 is al voor het noord. Dat is ja, bijna de helft. Ja, ja. ja bijna de helft. Ja, ja. En uh, daar staan ook niet zo heel veel koopwoningen. Zeg maar ja, je, je hebt ze wel natuurlijk. Maar, uh, ja, je hebt natuurlijk... Daar, minder, die, minder dan in Zuid, laat ik het zo zeggen. Nou, je hebt natuurlijk je hebt de Vlemingstraat, Varenheerstraat. heb je hele leuke energie. Ja, dat klopt, ja. ja. Toe, ja. Is, ja is eigenlijk ja. in Noord is een hele mooie mix met huur- en koopwoningen. Ja. ja. Uh, maar dat is natuurlijk het, het bouwplan wat in de jaren 60, 70 daar, daar ontwikkeld is. Huh. Uh, maar ik ben het met je eens, Hans. Alles dus... Eigenlijk overhand tekort. Ja. ja, maar uh, als je nu dat Curie-test krijgt... dan dus ja. komen geloof ik 500 woningen of zo 550. Ja. Uh, uh, en... en, en, en ja. Is eigenlijk al een verdeling gemaakt. Hè? 30, 20, uh, 30 Klopt. sociale huur. Ja. Uh, is dat, is dat een goed, goed idee om dat zo te Nou doen? ja, kijk, de gemeente die, die, die gaat daar voorwaarts dus uh, aan stellen. Dat ja. Ja. Ja, is toch een, een landelijke. Uh, ja, het is landelijk. Ja. Ja. Ja, dus ontwikkelen, u mag bouwen, maar we willen wel dat er dit gebouwd wordt en ja. er moeten de huurwoningen komen. Hmm. Uh, aan de ene kant is dat goed, alleen aan de andere kant is het ook vaak een reden waardoor. Uh, de ontwikkelaar uh, genoodzaakt is te bouwen... waar eigenlijk de markt niet helemaal naar vraagt. Ja. Want uh, als je van de 100 woningen... 30 sociale huurwoningen moet maken... Ja, die 70 daar moet toch het geld uit komen... Mm. om dat hele project te kunnen financieren. Ja. Ja. Uh, maar ja, ook dat plan is fantastisch. Ja. Uh, ja. We zitten erop te wachten met Wat een ander probleem is uh, vaak ook... is de, het moeten bouwen van, van parkeermogelijkheden. Ja. Wat, wat, wat ik bijvoorbeeld hoorde in de Halterstraat bij ZIN... Ja, uh, een oude Albertos, dat wilden ze ook bouwen. Klopt. Daar Dan moesten garages komen. Exact. Die kunnen er niet gebouwd worden, want die auto's kunnen er niet uit. Ja. Uh, kunnen die bocht niet maken, dus dan, dan gaan ze kleinere appartementen maken, waardoor het niet hoeft. Klopt. Maar veel uh, zeg maar, uh, bouwplannen die worden gehinderd door de, uh, die, die... Door de regels. Door de, parkeernorm. Ja, ja. Door de parkeernorm. ja, ik weet ook dat er een, een ontwikkelaar die wil in zandvoort noord een aantal startersappartementen uh, maken. Hartstikke leuk plan. Uh, die is al vier jaar bezig om de vergunning daarop. te doen. Echt waar, he? ja? ja? ja. ja. So. Terwijl hij, ja. hij wil morgen beginnen en dan ja. heb je dus weer acht, uh, acht starterswoningen aan. Het is nu wel een voordeel dat je als je wat koopt, dat je er zelf moet gaan wonen, ja. Ja. Ja. ja. ja, dat is natuurlijk ja. ook gespeeld, speel. Ook ja, in dat is de, ja. de opkoopbescherming die sinds Precies. vorig jaar uh, ja. in werking is getreden in Zandvoort. En uh, ja, dat is echt om de, om de dus eigenlijk te beschermen tegen, ja. tegen de beleggers. Vind je wel een goed plan, ja? Nou, de, ja, op zich is er zitten goede een elementen de, in. De, het idee, de, de, de bedoeling is erg goed. Ja. Alleen um, uh, de woningeigenaren worden weer erg beperkt. Ja. Ja. Ja. Uh, ja, je mag eigenlijk niet zelf meer beslissen aan wie je het gaat verkopen. Want als je. Uh, hè, we hebben natuurlijk heel veel Duitse mensen hier een tweede woning hebben. Uh, ja, als, die, als jij Hans jouw woning zou willen verkopen aan een Duitser en je valt onder die grens. Uh -huh. dan mag dat dus niet. Ja. Maar ja, aan de andere kant, zoals het gegaan is op de. Even kijken de koningszaal die nieuwbouw aan de rechterkant ja. daar uh, dat werd natuurlijk ook gekocht he? door, uh, door uh, nou, ik wil niet zeggen investeren, maar mensen die met geld. Mm. En dan huurden ze het weer duur. Ja, klopt. Daarom is die opkoopbescherming gewoon hartstikke goed. Ja, ja, ja dat, dat denk ik ook. Ja, ja. Ja. Maar ook voor goed. de Zandwartse jeugd en de een boven, ja. dat die ja. gewoon. Uh, ja. ja, dat ook uh, kansen ja. voor wanneer Maar goed ja. dat de prijzen zo hoog zijn in Zandvoort, uh, 5, 6 ton, uh, waar we het over ja. hadden, is natuurlijk voor jullie ook niet slecht. Ik bedoel, uh, ik weet niet wat de courtage tegenwoordig is: 1,5% of zoiets. Dat ligt een beetje aan. de courtage, daar kunnen we altijd nog graaf op naar. Ik kan op dat maar die liftcentimeter doen. Ja, ik kan zo even doen. 2 ja, ja, en dan heb je nog de plaat eruit. Ja, de plaat uit. Heb je nog de, de dus. bonusportage. Hè, als die al duurder wordt verkocht ja. dan krijg je ja. daar ook nog 10% Nee, wij doen nooit bonusportages. Ja. Oh, Wat doe je niet? Gewoon, nee, nee, nee, okay. nee, nee, nee, nee. we moeten gewoon een ja, ik nee, een, heb wel goed ingelezen, hè. Maar jullie doen. Goed ergens. Nee, dat doen we niet. We doen gewoon een lift in die huis. Nou, dat daar moeten we gewoon goed ons best doen. Maar goed. Maar ik heb nog een leuke quote van een collega uit Aardenhout. Uh, die heeft vorig jaar voor zijn aankoopplanten dus zes woningen aangekocht. Ja. En die noemt zo'n tot al gekscherend aardehout aan zee. Ja. <laughs> dus dat gaat de goede kant op. Je hè? wel Bloemendaal aan zee. Dat... Ja, ja Bloemendaal aan zee. Ja, dit bestaat ja. Er natuurlijk. Ja. Maar ik vond het term uh, aardehout Aarde, aan zee, zee ook, vond ik ook wel leuk. Ja. Het uh, dekt al de lading. dekt ons lading. Ja. Ja. Maar na ja. aan de Noordzee. is ja, ja, precies. Ja. Ja.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 Je luistert naar Haarlem vandaag en de rechter heeft groen licht gegeven voor de opvang van minderjarige vluchtelingen in de pastorie van de Antoniuskerk in Aardenhout. Een kwestie die de buurt behoorlijk heeft verdeeld met zowel positieve als negatieve reactie. De wethouder van deze kwestie is Atia Gamri. Mevrouw Gamry, goedenavond. Goedenavond, hallo. Hoe, hoe voelt het voor u om na alle problemen en alle discussies eindelijk te kunnen starten met de opvang van deze jongeren? Ja, on, ja, eigenlijk opgelucht. Heel fijn. Uh, we waren ontzettend blij dat uh, datgene wat er eigenlijk al heel lang boven de lucht hè, hing, namelijk of de rechtszaak, uh, hè, wat, wat, wat komt er een rechtszaak en wat gaat de rechter zeggen? Nou, dat, uh, dat is nu gelukkig achter de rug. En uh, de rechter was heel duidelijk uh, in zijn woorden. Uh, wij mogen daar uh, jonge asielzoekers plaatsen, maximaal 30. En uh, dat gaat volgende week gebeuren. Ja, Voor, voor de mensen die, uh, die het niet hebben gevolgd. Kunt u heel even kort vertellen wat er precies aan de hand was met deze opvang? Nou, wij hebben uh, zoals alle gemeentes... Uh, is er verzoek gedaan vanuit de landelijke overheid... of wij ook asielzoekers willen opvangen. Omdat uh, ter Apel uh, de opvang niet meer aankomt. Dat is ongeveer zo anderhalf jaar, twee jaar geleden. Hè? Alle bedoelden... Ja. ...kent iedereen van mensen die buiten moesten slapen enzovoort... Mm -hmm. ...hebben wij vanuit het college ook gezegd van... Nou, we, we, ...we moeten solidair zijn met de gemeentes om ons heen... ...we moeten solidair zijn met uh, Nederland... ...en uh, we gaan ook ter Apel helpen met de opvang... Uh, ...wij zijn op een gegeven moment gaan kijken... ...wat de mogelijkheden zijn binnen de gemeente Bloemendaal... ...ook omdat we eigenlijk de traditie hebben in Bloemendaal, uh, we hebben altijd uh, kwetsbaren opgevangen, Hè, of dat nou jonge moeders zijn geweest in het verleden, de nonnen, we, we hadden veel kloosters die heel veel opvang uh, verleden, uh, daarna hebben we heel veel Syriërs opgevangen, 500 in Denneheuvel en nou ja, in verschillende locaties uh, de afgelopen 20 jaar. Ja. En uiteindelijk uh, kwamen we uit bij de pastorie. Dat is uh, het gebouw naast de kerk in Adenhout. En uh, daarmee in gesprek gegaan. En eigenlijk waren we al heel sle snel overeen... dat uh, dat het, uh, een mooie locatie zou zijn voor jonge asielzoekers. Dus niet de volwassenen, maar vooral voor jonge asielzoekers. Omdat het gaat om een hele mooie woonwijk. Een krachtige woonwijk. Hè? We hebben het niet over een achterstandwijk of een kwetsbare buurt... Of... Een Ella Vogelaar buurt, maar nee, het is een, een sterke buurt... en die heeft de kracht om twintig à dertig jonge asielzoekers uh, te dragen. Ja. Nou, en toen zijn we het proces met elkaar ingegaan. We hebben uiteraard ook naar andere locaties gekeken... maar al met al hebben we verschillende participatieavonden georganiseerd... informatieavonden georganiseerd. Uh, nou, allemaal verschillende momenten... En eigenlijk hebben wij tijdens al die vergaderingen een hele grote groep inwoners die dat respecteerden, maar terecht heel veel vragen stelden. Mm -hmm. Maar we hadden ook omwonenden uh, die teleurgesteld waren, boos, niet tevreden en sommigen uh, ja, waren uh, ook een beetje onaardig. Ja, en wat voor zorgen hoorden jullie van deze nou ja, ontevreden bewoners? De ontevreden bewoners maakten zich vooral zorgen om onveiligheid. Uh, uh, dat, dat stond echt stip op nummer 1. Ze waren bang dat hun kinderen of kleinkinderen of zij zelf niet veilig genoeg zouden zijn uh, in Adenhout met uh, 30 jonge asielzoekers. Nou, daar krijgt iedereen ik, daar verschillende beelden bij. Ik bedoel, er gebeuren ook incidenten her en der in Nederland. Dat, dat moeten we ook gewoon zeggen. En dat sluiten wij uiteraard, sluit niemand dat uit. Hoe graag... Iedereen dat ook wil, zie je gewoon, hey, of dat nou in Overijssel is, of in Groningen of Friesland, hey, zijn er momenten waarop je denkt van, oh, dat hadden we niet willen mm -hmm. meemaken. Nou, daar, daar ligt eigenlijk voornaamst de voornaamste weerstand, dat mensen zich, um, nou, daar zijn ook heel veel vragen gesteld van, zijn we veilig, hè? Ja. welke garanties kunt u ons geven? Precies. En wat gaat de gemeente samen met het COA doen... om te zorgen dat we hier met elkaar ons leven uh, in alle veiligheid vorm kunnen geven? Nou, daar, zijn, daar hebben we echt de tijd voor genomen. We hebben daar geprobeerd alle antwoorden te geven die nodig waren... en die noodzakelijk waren. En uh, een deel van de inwoners uh, nou, respecteert dat en uh, heeft gezegd... kom maar op, we willen graag meehelpen als die kinderen komen. En een klein deel is nog steeds uh, kritisch... En stelt nou, nog steeds vragen en uh, is teleurgesteld. Ja, ja want wat, wat want doet de gemeente om ervoor te, om te, te zorgen... dat de veiligheid gewaarborgen gewaarborg wordt in deze omgeving? Nou, ik denk wat wij gaan doen is samen met het COA... het concept dat het COA overal heeft met hele jonge kinderen... is namelijk dat 24 uur beschikbaar zijn voor de kinderen. Mm -hmm. Dat betekent dat er 24 uur hulpverlening zit... of beveiliging of wat dan ook rondom... He, de kinderen, nou dat is eigenlijk best intensief. Uh, dus die kinderen die, die gaan straks overdag naar school. En als ze aan het eind van de middag thuis zijn... dan is er, zijn er één of twee hulpverleners van het COA aanwezig om hen op te vangen. Het is echt de bedoeling, dat hebben we ook toegezegd... dat de kinderen niet gaan zwerven in de buurt. Dat willen we helemaal niet. Dat doen we ook niet met onze eigen kinderen. Dus we hebben de dagbesteding is ontzettend belangrijk voor de inwoners van Adenhout. En dan gaan we ook verder... ...in doorontwikkelen. De kinderen komen volgende week... dus ...dan gaan we meteen kijken van... Goh, ...hoe ziet hun dag eruit, wat is mogelijk... ...wanneer beginnen ze met de taallessen... ...en wat kunnen ze nog doen... ...om te zorgen dat ze zinnig hun dag doorbrengen. Ik wil nog heel even kort... ...naar de uitspraken van de rechter. Waarom heeft de rechter bepaald... ...dat die oude afspraken geen probleem zijn? Nou, die oude afspraken die, uh, die, die, die zijn uiteraard alweer heel lang geleden uh, uh, vastgesteld. Ja, begin 1900? Ja, precies. En een van de belangrijkste punten in die oude, oude afspraken was dat er uh, geen uh, hotelvoorziening mag zijn. Geen café waar alcohol, en, uh, en ja, waar alcohol wordt geschonken. Dus, um, en dat is het ook niet. De, de rechter was daar heel duidelijk in. Nee, dit is eigenlijk geen... Uh, hotelvoorziening, dit is niet een recreatie, daar worden geen feesten en partijen gegeven. Hè. Het, is geen, het wordt niet uh, alcohol geschonken. En dit is uh, een soort van een tehuis. Hè. Dit is een soort opvangvoorziening waar mensen heel lang verblijven. Nou, en dat. Ik ben ontzettend blij met die afweging en dat de rechter daar gewoon uh, duidelijk in is geweest. En, en het, wij gaan ook echt heel erg ons best doen om te zorgen dat dit gewoon een succes wordt. Mm -hmm. Zodat we ook de, de omwonenden die nu heel erg kritisch zijn en heel erg teleurgesteld zijn... uiteindelijk ook het gevoel kunnen geven van nou we hebben ons best gedaan en het is ook goed gegaan. Er is niet alleen maar kritiek, er zijn ook positieve reacties. Zo is er een groep vrijwilligers uit de buurt die willen helpen. Wat, wat gaan zij ja. doen? Is dat al bekend? Nou, we hebben al uh, een hele grote bijeenkomst met hen gehad. Uh, en eigenlijk hebben zij zelf aangegeven van... Uh, nou, laat ons weten wat we kunnen doen. En dat willen we ook samen met het COA gaan doen. Samen als de kinderen er zijn. Uh, nou, wij denken bijvoorbeeld aan uh, dat we kinderen koppelen aan vrijwilligers... zodat de kinderen in de buurt het gevoel hebben dat er een gezin is... of een familie als een soort achterwacht dat ze naartoe kunnen gaan... Dat ze de taal gewoon in de praktijk kunnen gebruiken. Dat ze kennis maken met de Nederlandse cultuur. De Nederlandse gewoontes. Eh, onderdeel zijn van een hele kleine gemeenschap. En dat is eigenlijk ontzettend belangrijk. Deze kinderen die zijn, die zwerven af. Soms best wel lang. hebben al heel lang geen thuisgevoel gehad, um, zijn in onveilige situaties uh, beland de afgelopen, nou misschien wel een jaar, wie weet. Ja. En dan is het echt heel erg belangrijk dat deze kinderen in een omgeving zitten die veilig is. Maar dat ze naast de begeleiders ook het gevoel hebben dat er een Nederlands gezin is in de buurt. Nou, die hun warm opvangt en uh, daar waar nodig uh, met de taal en cultuur gaat helpen. Tot slot, Atia, hoe, hoe, hoe, hoe hoopt u dat de buurt en de jongeren over vijf jaar terugkijken op, op deze periode? De periode waar we nu leven en alle onrust die er heerst. Ja, ik hoop eigenlijk met name voor de omwonenden hoop ik dat ze, nou ja, dat ze met een knipoog naar deze periode gaan kijken. Ja, knipoog? Dat ze zeggen ja, van, nou ja, weet je, het was pittig, het was waar, we hebben veel tijd in geïnvesteerd, we zijn boos op elkaar geweest. En af en toe onaardig. Maar moet je kijken, we hebben hier 20 jongeren of 25 jongeren die geïntegreerd zijn, de taal hebben geleerd en uh, eigenlijk de sprong gaan maken als ze mogen blijven in Nederland. Want dat blijft altijd zo, hè, dat uiteindelijk die kinderen straks uh, nou, artsen worden, verpleegkundigen, schoonmakers, uh, nou ja, uh, wethouders, <laughs> zeg ik hm. er tegenbij bij, dat ze ja. onderdeel worden van de Nederlandse samenleving als ze straks verblijfsvergunning krijgen. We blijven het volgen Atia Gamri wethouder van de gemeente Bloemenraad. Dank u wel. U ook bedankt. Dag. Regio Radio samenwerking van ZFM en Haarlem 105. Goedemorgen Zandvoort. Ik ben naar Alsmeer gereden.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 Uh, sinds de juni uh, 2018. En nou ja, het is jaar... dus best wel een nieuw museum. Het is inderdaad een heel nieuw museum. Maar voor ons uh, hebben we al zoveel bekendheid gegenereerd. En we werken uiteraard heel hard. Soms acht tentoonstellingen per jaar. Zo. Inmiddels hebben we het iets gereduceerd. Want uh, het werd voor ons ook te veel. Omdat we daarnaast ook heel veel activiteiten in plannen. Zoals muziekconcerten, uh, seminars, andere lezingen, workshops, andere cursussen. Noem maar op.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 Neus bij het schilderij. Normaal mag je niet zo dichtbij komen. Klopt. Oh. Ja, maar het is dat? Een zomer. Ja, maar dat is het dit echt. Echte zomer. Heeft Mike dit nummer gemaakt? Oké, okay, dan gaan we weer even luisteren.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 En ik heb daar een kunstwerk van gemaakt. En we gaan nu even de trap op. Ja, en je zegt ook al: een prachtig uitzicht zal het hebben. Ja, we dus hebben we... uitzicht over de Westeinderplas Plas uiteraard en de Watertoren. Ja, wat een prachtige watertoren. In aarddeco-stijl. En in de zomer is het hier lekker zitten. We kunnen hier heerlijk zitten. Mensen gaan letterlijk met hun uh, appeltaartje en uh, kop koffie uh, met een dienblad. Kunnen zij op onze kunststoelen plaatsnemen? Nou, ik vind het echt een heel erg mooi museum. Heel interessant.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 Ja. Nou, jij bedankt. De Van der Piggen mag zich uh, al sinds een uh, 150 jarig bestaan hofleverancier noemen. Afgelopen week kwam uh, burgemeester Jos Wiene langs om die speciale titel opnieuw te bevestigen. Ze bestaan nu namelijk 175 jaar en mogen deze titel de komende 25 jaar blijven dragen. Sophie van Os van Van der Piggen, goeie avond. Goeie avond, Allereerst natuurlijk uh, gefeliciteerd. Uh, hoe, hoe voelt het voor jullie om de komende 25 jaar de titel van hofleverancier te mogen houden? Ja, nou, je, je had wat mij betreft geen beter nummer uh, kunnen kiezen voor ons gesprek. Ja. Um, dus, dus eigenlijk zo. Ja, I'm still standing. Um, precies, ja. Ja, nee, het is een onwijze eer, uh, wat mij betreft. En um, uh, we werken hard bij Van der Piggen. En het is gewoon ongelooflijk gaaf dat dat uh, ook gezien wordt. Um, dus, dus een eer, een eer en, een, uh, en een feest. Ja, en uh, de burgemeester Jos Wiener die kwam langs om uh, de titel opnieuw te bevestigen. Hoe, hoe was dat moment voor jullie? Ja, dat was wel heel speciaal. We, uh, to, toen we 150-jarig uh, uh, bestaan inderdaad, toen, uh, toen kregen we nou, de titel. Nou, nu dan de, de bestemming. Ook ja. natuurlijk weer gewoon hartstikke spannend uh, of het zou lukken weer. Uh, het was een heel fijn moment. Ik vond het ook heel erg dierbaar omdat uh, de burgemeester echt... Uh, duidelijk uh, nou, zijn best had gedaan en de tijd had genomen om cool. echt iets moois te vertellen over de winkel. Ja. En uh, Dus hij benadrukt uh, de service en de aandacht en uh, nou, dat is ook heel erg waar wij voor staan. Dus dat was, uh, ja, was gewoon een heel speciaal moment en uh, heel feestelijk. Ja, een foto van dat moment kun je vinden op jullie uh, Instagram. Hoe, hoe, hoe werkt dat eigenlijk, Sophie, om hofleverancier te worden? Wat moesten jullie doen om deze titel te krijgen en voorals nu, voor, voor nu te behouden? Ja, nou dat is, dat is ook, een, ook een hele hoop werk eigenlijk. Ja. Uh, dus Mijn moeder, uh, als het Hart, die is zo'n anderhalf jaar geleden al begonnen om uh, op tijd weer het predicaat aan te vragen, mm -hmm. de bestendiging aan te vragen. Uh, dus waar, uh, waar het over gaat is: uh, uh, je moet als winkel een belangrijke plek zijn voor de regio, uh, je moet al meer dan 100 jaar bestaan, uh, maar je moet ook van onbesproken gedrag zijn, dat we dat zo mooi zeggen. Uh, nou, dat zijn wij gelukkig, maar dat moet natuurlijk wel worden gekeurd. Uh, dus je, moet, je mag heel veel uh, papierwerk inleveren en opstellen. Uh, denk ook aan een arbo dus iemand die echt uh, door het pand komt... om te kijken of alles, uh, alles aan de voorwaarden voldoet. Ja. Um, en ze uh, kijken ook naar de ontstaansgeschiedenis. Die, is die helder en uh, wat, is, uh, wat is de visie van het bedrijf... en hoe ziet de toekomst uh, er naar, naar ons idee uit? Ja. Dat is uh, ja, hoop werk. Ja, ja, je krijgt er wat uh, moois en bijzonders uh, voor terug. Ik, wat ik een, wat een uh, opvallend verhaal vind... is dat jullie bij het 150-jarig jubileum ook uh, de titel hebben aangevraagd. Maar toen werd het in eerste instantie afgewezen. Kun je uitleggen waarom dat toen gebeurde? Ja, dat is een leuk verhaal. Uh, de... nou, jij bent een keer bij ons geweest, als jij weet het. Het is ja. een uh, hele steile trappen. <laughs> uh, en we hebben ook een, een lage toonbank. Nou, dat is natuurlijk hoort bij een pand. Het pand is natuurlijk al ouder dan 175 jaar. Ja. En uh, uh, nou, dat, dat Arbo-dienst vond dat toen niet helemaal Arbo-proof. Nou, ergens snappen we dat wel, maar nee. tegelijkertijd kunnen we daar helemaal niks aan doen. Uh, delen we dat eigenlijk ook zo. Nee, dat snap ik. Dat is een prachtig band. Ja. Dus, uh, um, dus ik werd dat afgewezen. Uh, uiteindelijk uh, uh, op de dag zelf, dus echt de dag van het uh, 150-jarige jubileum, uh, hebben we dus gehoord van toen nog burgemeester Jaapop, dat we, dat we toch uh, hofsleverancierschap hebben gekregen, de titel hebben mogen dragen. Dus dat was wel een, een extra groot feest. Ja, ik kan me echt, kan me echt ja. voorstellen. Nou, die titel die krijg je dus niet zomaar. Je vertelde net ook waarom. Wat maakt Van der Piggevols jou zo bijzonder en dus ook succesvol? Ja, dat vind ik een mooie vraag. Ik, ik denk heel erg uh, onze eigenzinnigheid... Um... Eigenlijk ook wel wat de burgemeester benadrukte van als je, als je goede service wil, dan ga je van naar piggen. En we nemen heel graag de tijd voor mensen, we luisteren, we proberen echt te luisteren. wat ons betreft gaat uh, echt luisteren ook net iets verder, dus, dus we stellen veel vragen terug tot begrijpen snappen wat is de kern van, van het probleem. Uh, nee, dat is ook waar holisme over gaat, net iets verder kijken dan, uh, uh, ja, dan je neus lang is. Ja. En uh, uh, ja, dus goede service, uh, we hebben een uh, onwijs mooi team uh, van uh, mensen met heel veel kennis. Dus samen zie ik ons ook echt wel aan een uh, ja, soort web, een soort collectief van, uh, van kennis wat we in huis hebben. Hoe is het gevierd, je... uh, Sophie? Want uh, zoiets uh, moet je niet uh, zomaar voorbij laten gaan, toch? Nee, nee, nou in de winkel vooral, vooral geproost. Uh, en we hebben natuurlijk in maart hebben we heel groot ons uh, 175-jarig jubileum gevierd. <laughs> Dus dat, uh, dat, dat, dat eigenlijk vooral. Maar dit is wel, uh, ja, dit is wel zeker wel uh, het troosten waard. Ja, snap ik volledig. Nou, nogmaals van harte gefeliciteerd. En op naar de volgende 25 jaar, zou ik zeggen. Nou, inderdaad. Gaan we doen. En uh, jij refereerde net al uh, naar. Hè? Ja, ik, ik ben bij jullie te gast geweest vorig jaar in het uh, tv-programma Haarlemse Iconen. Dus als er luisteraars zijn die denken van... Nou, ik zou eigenlijk wel wat meer willen weten over uh, Van der Pigge. Als je even op uh, YouTube zoekt, Haarlemse Iconen van der Pigge... vind je dus jullie hele verhaal. En ik denk dat je dan een heel mooi beeld krijgt... Uh, nou, wat de kracht is van uh, jullie drogisterij. Leuk. Ja, dankjewel. Dat was een leuke aflevering. Dankjewel, Sophie. En uh, geniet van je avond. Ik wel, het hier nog. Regio Radio. Een programma van Harlem 105 en ZFM Zandvoort. Right, right, turn off the